10 uur, Joopboot met het NOS-journaal. Zo'n 30 aanhangers van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK... zijn het gebouw van de Duitse zender RTL in Keulen binnengedrongen. Ze houden in het redactielokaal van het actualiteitenprogramma... Explosief, een zitstaking. Ze eisen dat hun oproep, vrijlating van PKK-oprichter Öcalan wordt uitgezonden. De politie en mensen van RTL proberen de Koerden... via onderhandelingen ertoe te bewegen hun actie op te geven. Over de voortgang van de gesprekken worden geen mededelingen gedaan.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 20 miljoen werden er uiteindelijk vernietigd. Morgen evalueert de Tweede Kamer de gang van zaken met minister Schippers. Minister Leers heeft een opvolger gevonden voor bestuursvoorzitter Al Bayrak van het COA, die gisteren uit haar functie werd gezet. Interimmanager Harry Paul gaat de komende maanden het centraal orgaan opvang asielzoekers leiden. Al Bayrak kwam in opspraak wegens een extreem hoog salaris en berichten van medewerkers over een angstcultuur bij het COA.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 Performa, 12 en 13 oktober, Jaarbeurs Utrecht. Gratis toegang via performa.nl Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, net voor Lars Geerts bij het EK kwartfinale volleybal Nederland tegen Italië. Uh, Nederland derde set ja, Nederland derde set nee, is ja of nee? nee. Nederland derde set ja, ze deden dat uiteindelijk. Kostte ongelooflijk veel moeite, maar het grottoes maakte de bal af. 25-21, Nederland leeft nog, 2-1 in Sets, nog wel voor Italië. En we hebben al aardig wat goals kunnen melden vanavond in de Champions League. Maar bij Valencia tegen Chelsea wil het nog niet echt vlotten geloof ik. Frank Wielaert. Nou, op dit moment wel hoor. Chelsea heeft zijn gekke vijf minuten gehad. En daarin één doelpunt gemaakt. Naar kansen voor Torres, Ramirez, weer Torres was het uiteindelijk op aangeven van Malouda. Frank Lampert die de bal keurig netjes binnenschoof voor Chelsea. In Valencia dus 1-0 voor. En dan de wielerploeg Skill Shimano. Het afgelopen jaar was dit een terugkerend ritueel. Ja, door alle overwinningen van sprinter Marcel Kittel vloeide de champagne rijkelijk. Volgend jaar wordt er een ploeg rond die Kittel gebouwd. En er komt een, een nieuwe sponsor met een grote zak met geld. We gaan er straks over praten met de manager Iwan Spekenbrink. In Enschede wordt vooruitgekeken naar de Europa League-wedstrijd van morgen... tussen FC Twente en Wieslag Krakau. Een ontmoeting tussen Co-Adriaanse en Robert Maaskant. Ik vond hem een, een aantal weken geleden... Uh, had ik bijna het idee dat hij aan de botox was zo goed zag hij eruit. Uh, goed in het haar, uh, goed gebekt. Ik, denk als ik, uh, ik zou heel blij zijn als ik een carrière zou kunnen hebben zoals dat heeft. Ja, dat en ongetwijfeld nog meer vleiende woorden straks uh, in deze editie van langs de lijn dan gaan we vooruit kijken naar die wedstrijd. Nou erop en erover zou ik zeggen Lars Geerts bij volleybal. Ja, daar hoop je dan op, maar dat is niet zo. De vierde set is inmiddels begonnen. Het is 6-3 in het voordeel van Italië. Italië bracht Costa Grande meteen aan het begin van de vierde set aan surf. En dat bracht Nederland zwaar, zwaar in de problemen. Zij heeft een ijzersterke surf. Weet het goed uit te kiezen. En Nederland heeft dan moeite om een fatsoenlijke aanval op te bouwen. Gelukkig heeft Nederland op dit moment snoet, lonneke sloetjes ingebracht, moet ik zeggen. Die heeft veel meer lengte dan Debbie Stam, die er daarvoor kwam. Stam heeft nog niet. Zo heel veel laten zien in deze wedstrijd. En Snoetjes die zorgt ervoor dat Nederland in ieder geval nog een beetje in de buurt blijft. Door een aantal punten te scoren tegenover de veel kleinere Lobianco aan de andere kant van het net. Goeie keuze van Avital Selingen om Snoetjes uit die kant in te brengen. Want die lengte zorgt ervoor dat de punten worden gescoord. Kansin Huurman is minder gelukkig en slaat de bal uit. Het is 8-3 in het voordeel van Italië. En Italië heeft nog maar één setje nodig om door te gaan naar de halve finale. Valencia tegen Chelsea. Het is eindelijk los. Frank Wielaert. Ja. Zo kun je het wel stellen, want Valencia heeft ook de kans gehad om de gelijkmaker uh, uh, te maken. Dat is alleen niet gelukt. Nu weer een aanval wordt afgeslagen door uh, Chelsea. En is het Bosinga die er vandoor gaat aan de rechterkant. Maar de lange bal eerder, uh, eigenlijk vlak na die 1-0... Eerder in de, de wedstrijd. Jordi Alba die gaf een hele mooie lange bal. Achter de defensie van Chelsea legde hij hem helemaal keurig netjes neer voor Soldado. Die nam alleen niet 100% aan. En dat werd wel even op dat moment van hem gevraagd. bal ging iets te ver voor hem uit. En uh, daarmee was de kans voor hem verkeken. Anders had hij zichzelf vrij voor Petter Tsjech uh, gezet. Alleen dat lukt dus niet. Nu Chelsea dat uh, eruit komt via Malouda. De man van de assist op de 1-0 van Frank Lampard dus. En uh, Chelsea... Dat even heeft geprobeerd door te zetten na die 1-0. Dat moment, zeg maar, die vijf minuten waarin het ineens kansen regende voor de goal van Valencia. Torres vrij opdook voor Diego Alves. En datzelfde overkwam ook Ramirez. Maar beide heren kwamen niet tot doelpunt. En dat is Frank Lampard wel gelukt. Dus is er in ieder geval één doelpunt gevallen in Valencia in het voordeel van Chelsea. Goed, dan gaan we eh, een verdiep in hoger. Gaan we naar het matchcenter, naar Andy Houtkamp op de redactie. Wat is voor jou nu de grootste verrassing van de avond tot nu toe, Andy? Tot twee minuten geleden, Shakhtar Donetsk tegen Apoel Nicosia. Want toen werd het 1-0 voor Apoel. Die trouwens de eerste ronde al met 2-1 van Zenit had gewonnen. Meteen daarna werd het 1-1. Echt binnen een minuut. En een minuut later werd het 2-1 voor Shakhtar Donetsk. Dus dat is knap. Opvallend de 4-0 voor Barcelona. En wat is daar opvallend aan? Lionel Messi. Het is ongelooflijk wat die man allemaal doet. Hij heeft twee keer gescoord van de vier doelpunten. En is daarmee de op 1 na beste topscorer aller tijden van Barcelona. Hij staat nu gelijk met Ladislau Kubala, de grote man, de Hongaar uit de jaren... Uh, 50, begin 60. En uh, Cesar Rodriguez, dat is een, uh, een, een speler uit de jaren 40-50 voor Barcelona. Die uh, is topscorer nog altijd van Barcelona met 235. Messi nu op 194. Nog wat andere opvallende zaken. Leverkusen, Genk staat nog altijd 1-0. Het Genk van uh, uh, Mario Been. Milan komt nu op 2-0 tegen Pilsen. Heeft heel lang 0-0 gestaan. Begon met de penalty van Slatan Ibrahimovic. Uh, daardoor uh, werd het uh, 1-0 en ook opvallend Olympiek Marseille... Borussia Dortmund 2-0. 1-0 werd gemaakt door André Ayer... En dat is uh, de zoon van Abdi Pelé. En dat was ooit de voetballer van het jaar in Afrika. En heeft ook uh, twee keer gescoord voor Olympiek Marseille. Maar dan in de jaren negentig. Dus zo vader, zo zoon bij Olympiek Marseille. En verder uh, geen opvallende zaken. Ja, dan kunnen we dus zeggen dat in die pool haat. het uh, eigenlijk gewoon min of meer al beslist is met Barcelona en Milan. Hè? Ja, dat, dus dat kon je eigenlijk van tevoren al ja. uh, uh, invullen. En dat komt gewoon uit. Ja, oké. Okay. Goed, later komen we natuurlijk uh, bij terug. Voor meer details van die overige wedstrijden... In de Champions League. Maar we volgen natuurlijk ook uh, Lars Geerts. Nederland-Italië. Um, ja, het moet gebeuren deze zet, Anders is het over en sluiten weer voor Nederland. Ja, dan is het gebeurd. Nederland uh, zit in de knock fase van het toernooi. Dat deden ze door gisteren Azerbeidzjan te verslaan met 3-1. Daardoor kwamen ze in deze kwartfinale tegen Italië terecht. Het is een herhaling trouwens van de finale van het EK. Twee jaar geleden, in 2009, in het Poolse Lot. Toen was de hal nog iets groter, zat er nog iets meer mensen. Ik vind het nu al... Uh, Redelijk vol. Maar toen liep Italië over Nederland heen met 3-0. Dat heb ik tot nu toe nog niet gezien. Ja, het spel van Nederland is niet altijd even goed. Maar het algemene niveau van de wedstrijd vind ik wel ontzettend hoog. Van beide zijden hoor. Verdedigend hebben zowel Nederland en Italië doen ze weinig voor elkaar onder. En qua slim spel bijvoorbeeld nu van Laura Dijkema. Doen ze ook weinig voor elkaar onder. Het is 8-7 inmiddels. Onder leiding van Francine Huurman die aan service is gekomen. Heeft Nederland de achterstand van 8-3 weer terug. Gebracht tot één punt. Francine Huurmans service is voor de Italiaanse al de hele wedstrijd een plaaggeest. Ze heeft een hele mooie float die heel diep achter in het veldland. En dan heb je voor aan het net Dijkema in Visser staan. En dat zorgt ervoor dat je een heel goed blok hebt. Italië slaat er nu wel naast met Angeletti. En zo komt Italië weer op voorsprong 9-7. Maar gelukkig is de achterstand niet meer zo groot. Mm. applaus voor Shakira, whenever, wherever applaus dat helemaal uit Italië komt. Bij die kwartfinale EK Nederland-Italië, Lars Het ziet er niet goed uit voor Nederland, het is 14-8 inmiddels in voordeel van Italië. Dat heeft te maken met Delcore. ...die aan service is gekomen. Dat is de sterspeelster van Italië op dit moment. Normaal zou je zeggen dat is Gioli of Piccinini, ...maar die komen nu niet meer aan te pas. En Nederland laat het een beetje liggen. Laura Dijkema, de spelverdeelster... ...heeft grote problemen om de set-up fatsoenlijk af te leveren... ...bij de buitenaanvalsters. Terwijl daar toch op dit moment... ...een van uh, de werelds beste aanvalsters staat. Die komt uit Nederland en die heet Manon Vlier. Maar die wordt gewoon niet goed bediend. En als je dat niet doet, heb je problemen. En als je dan ook als Ingrid Visser... ...nog een keer een blok verkeerd timet... Dan krijg je Costa Grande om je oren. Die tikt een bal prachtig langs het blok. Ik moet het toegeven. Maar Italië komt nog verder op voorsprong. 15-8. Ik krijg een beetje hetzelfde gevoel wat ik ook in de eerste en de tweede set had. Dat Nederland weggeserveerd wordt op dit moment. Dat de paas bij Nederland niet goed genoeg is. Janneke van Tienen laat het afweten. Dat is de libero van Nederland. Die moet ervoor zorgen dat Van Dijk maar goed bediend wordt. Nu ook weer slechte paas van Grothuus. Kan die alleen maar rustig over het net. En kan Italië weer aanvallen. En dan is de Arighetti. Die heeft gelukkig niet zo'n hard. De klap in huis en kan Nederland overnemen. Rustige bal, nog steeds niet op de grond. Goed verdedigend werk van beide teams. Nederland opnieuw in de aanval. Manon Vlier keer hard en dan stuit ze weer op het blok van Costa Grande. En zo loopt Nederland, of pardon, zo loopt Italië wel heel, heel hard uit naar 16-8. 8 punten verschil. Ik zie niet in hoe Nederland dit nog terug kan halen. Je moet wel zo uitstekend gaan serveren. Nee, het is Italië dat de klok slaat. Gesteund door 8000 doodwaase Italianen. En 16-8 Nederland op een flinke achterstand. 16-8. We blijven het volgen. Zometeen komen we natuurlijk terug bij uh, Lars Geers. Even naar uh, Spanje Naar Edwin Winkels, onze correspondent daar. Want we zijn uh, benieuwd hoe de Spaanse media heeft gereageerd op de wedstrijd van gisteren tussen Real Madrid en Ajax. Dag Edwin, goedenavond. Goedenavond. Nou, zeg het maar, was Royal zo goed of was Ajax zo slecht? Nou. Ajax was zo onschuldig, zei ze. Real hebben ze het vooral over, uh, over twee dingen. KK, de wederopstanding de, de, uh, van KK, die eigenlijk twee jaar lang bij Real nauwelijks iets heeft uh, laten zien van wat hij kon vroeger bij AC Milan. En gisteren was de wedstrijd, uh, vonden zij, van KK. En de tweede was uh, de, de, de counter van Real Madrid die dodelijk was. En zeker tegenover een, een, een ploeg als Ajax. Die, uh, als, je, als je alle kranten bij elkaar leest... Uh, ja, vooral, bijna overal wordt afgeschilderd met één woord. Dat heet terno hier. Dat, dat betekent iets van zacht. Uh, heel aardig. Een leuk ploegje, maar ook niet meer dan dat. ja Naïef misschien ook? Ja, nou naïef bijvoorbeeld met Frank de Boer in, in de sportkrant As. Hebben ze over die... Uh, uh, die schijnbaar, schrijven zij, uh, wilde Frank de Boer liever eervol uh, verliezen dan uh, eerloos. Dus kwam Ajax er helemaal uit, zoals Rijo Wajacano afgelopen einde deed. Ze zeggen hij zal die video wel gezien hebben. Lekker aanvallen tegen Real Madrid. Een beetje dat, dat eerste kwartier, hè, een beetje eruit komen. Ja, dat is dodelijk tegen een ploeg als, als Real Madrid. Want dat is zelfmoord, zeggen ze dan. Uh, op een gegeven moment met die waanzinnige counter, natuurlijk, die, die Real pleegde en waar, waar ze die 1-0 mee maakten. Dan, uh, dan ben je al snel bekend. Nou is het zo dat in Nederland nog wel eens de vergelijking is gemaakt. Uh, Bet die wedstrijd van vorig jaar. Hè, toen werden ze helemaal weg, al vorig seizoen, toen werden ze helemaal weggespeeld. Vloor ze met 2-0. Um, wordt die vergelijking in die kranten ook gemaakt? Zien ze wel verschil, anders gezegd, tussen toen en nu? Nee, nou, vooraf werd een beetje gezegd dat het misschien een betere ploeg zou zijn. Maar als je de, de krant leest, dan... Ja, Ajax, dat is voor veel mensen in het buitenland toch de ploeg van vroeger. ik de verslag van, van El Pais, grote krant voor me. En uh, die, die schrijven letterlijk van... Er is geen spoor meer van het, van het protestvoetbal van de jaren 70 met Johan Cruijff. Of van de verleiding... Uh, van de generatie van Basten die zo mooi was. Of van de ploeg van Louis van Gaal die in 1995 de Champions League wonen. Ajax blijft wel vrolijk voetballen. Het, het is nog altijd 4-3-3. Maar uh, uh, het, het is eigenlijk slechts heel sentimenteel... Uh, het, het het is een denken aan vroeger. Maar dit Ajax uh, zal waarschijnlijk ook door het gebrek aan geld, bijvoorbeeld tegenover andere Europese ploegen. nooit meer het niveau bereiken van, uh, van, van die vorige generaties. Oké. Okay. Goed. Um, uh, dankjewel voor nu. Tot slot, denk je dat de kranten morgen schrijven over de uitspraak van de ex-vriendin van Ronaldo? ik denk het niet. Dat, dat, uiteindelijk, hier, hier wordt heel weinig geschreven. Ik bedoel, in, in, in Nederland kun je, kun je Wesley in Jolante hebben. Maar hier uh, zijn ze zo voetbalgek dat hij al die vriendinnen of ex-vriendinnen uh, nee. er niet zo toe doen. Toch maar niet. Voor de mensen die het niet weten. Ze zei uh, dat Ronaldo net zo dom was als het paard van Christus. En dat was een 1-0. Ja, het, goed. Dankjewel voor nu Edwin. We gaan naar uh, ergens anders in uh, Spanje naar Valencia tegen Chelsea. Frank Wielaar. Nog een kwartier te spelen. Chelsea nog altijd op 1-0. Maar Valencia drinkt nu wel heel erg aan hoor. Want uh, er zijn goede kansen geweest. Twee in uh, getal. Allebei voor invaller Piatti. Die uh, Mathieu kwam vervangen een aantal minuten geleden. En uh, hij werd eerst goed vrijgezet voor uh, Petter Tjech. Maar hij trof de doelman uiteindelijk op zijn route richting de goal. En dus voorkwam de doelman uit Tsjechië een doelpunt voor, voor Valencia. En even later een schot van Piatti voorlangs. De Argentijn die dus een prima invalbeurt maakt tot nu toe. En Valencia komt weer met de volgende aanval. Nu over de rechterkant van het veld. Uh, via Miguel. Zijn voorzet wordt in instantie weggewerkt. Kan Chelsea misschien wel gaan counteren. Nu uh, via Lampard en Anelka. Die in de ploeg is gekomen voor Torres. Torres drie hele goede kansen gehad. Alle drie uh, uh, gemist. En nu Anelka die een klein beetje temporiseert de bal. Uiteindelijk afleggen naar Lampard. En uh, Malouda gaat nu dan de assist andersom. Dat is wel de bedoeling. Maar Malouda, zijn schuiver met links, is een beetje te zacht om Diego Alves te verrassen. En uh, daarmee komt Valencia dan weer weg. Kunnen ze weer aan de volgende aanval gaan uh, denken. Terwijl Chelsea zich weer langzaam terugtrekt op de eigen helft. Met uh, Jonas, die uh, nu het centrale, de centrale middenvelder is. De man waar langs uh, alle ballen gaan. En krijgt hem nu ook weer uh, terug van een andere invaller, Verguli. Bij Valencia. Moet daar achterin Piatti de bal nog net binnenhouden? Dat lukt hem dan uiteindelijk wel. Geeft hem ook wel voor. Maar Tsjech is de man die opraapt. En dan kan Chelsea weer uitverdedigen. Via Malouda. Bal over de zijlijn. En dan kan Chelsea even rustig ademhalen. Hier weer Valencia. Valt wel aan, maar het verschil met Chelsea is op het moment dat Chelsea even aanzetten... scoorden ze de 1-0. Dat is Valencia nog niet gelukt om het doelpunt te maken. En dan die Houtkamp in het uh, matchcenter. Uh, hoe gaat het met Mario Benen? en Genk? Ja, die uh, krijgen echt uh, hele goede kansen. Ze staan nog altijd met 1-0 achter, maar echt uh, uh, bijna niet. de kan, uh, missen kansen zelfs, maar nog altijd 1-0 dus voor Leverkusen. In diezelfde pool is dat als uh, waar Valencia en Chelsea spelen... Uh, 3-0 is het al bij Olympique Marseille tegen Borussia Dortmund. Twee doelpunten van André Aysjef. De zoon, wat ik al zei, van Abedi Pelé. Die ook ooit uh, twee keer scoorde, zijn vader dus. Um, wat valt er nog meer te melden? Nog iets van gisteravond. TVS bij Manchester City wilde niet invallen. Uh, is twee weken geschorst door Manchester City. En dat krijgt nog een flinke staart. En nog even over leuke uh, kleine zaakjes in de rust. Bij Bata Borisov tegen Barcelona hebben ze uh, opgeteld... dat Xavi van Barcelona in zijn eentje meer goede pases had... dan het hele team van Bata Borisov bij elkaar. <laughs> Kijk, dan weet je dat maar <laughs> mooi zeg. Goed Naar het uh, volleybal 16-8, laatst gemelde stand voor Italië. Hoe is het nu, Lars? Nederland doet iets terug, maar het is niet veel hoor. 19-14 in het voordeel van Italië. en Ze blijven maar door. Del Core opnieuw perfect aangespeeld door Lobianco, de spelverdeelster. Nederlandse blok heeft geen tijd om te organiseren. Ze slaat er zomaar langs. Dat krijg je als de service niet goed is. Debbie Stam serveerde. Deet dat heeft niet diep genoeg, niet strak genoeg. En dat betekent dat de aanval van Italië heel snel kan komen. En op die manier win je dus het punt. Italië 20-14 dus. Weer zo'n lastige service aan de Italiaanse zijde. Kan Nederland een alleen maar rustig overspelen. Dijkenbaan nog maar net op tijd terug voor het blok. Maar dat hoeft al niet meer. Want het is opnieuw Belkoorden die slaat langs dat blok heen. 21-14. Nee, als u nog gelooft in de kansen van Nederland in deze wedstrijd. Dan moet ik u helaas, denk ik, teleurstellen. Wellicht dat bidden helpt op dit moment. Het is Gioli die aan service gaat. 32 jaar in Italië, aan zijn zijde. Sowieso een oud team van Italië. Ervaren team van Italië. Manon Vlier op de handjes van het blok. En vervolgens is het remmenblok niet voldoende. Doet Nederland nog maar terug. 21-14. 15 voor Nederland. Wie komt er aan surf? Simone Huurman opnieuw. Die heeft net, uh, toen Nederland uh, een grotere achterstand had, toch een paar puntjes teruggesprokkeld. Wellicht is het nog iets te doen. 21-15 dus. Zes punten verschil van Nederlandse zijde. Ingrid Visser en Marit Gottus en Lauwendijk. Maar aan het net. Dat is niet het sterkste blok van Nederland. Komt Arigetti. En daar is daar wel Ingrid Visser hoor. Ze kan het ook alleen. 21-16. Blokkeert die bal van Arighetti, prachtig. Schiet langs het net, kan niemand meer aankomen. En zo komt Nederland weer een puntje terug. 21-16, nog vijf punten. Opnieuw Huurman met de service. Kan het de Italiaanse lastig maken? Piccinini bij Italië in het centrum van de ontvangst. Krijgt zij de bal of gaat hij iets meer naar de buitenkant? Iets meer naar de buitenkant inderdaad. De libero van Italië. Bal helemaal aan de overkant. En is het Delcore die mag slaan. Geen enkel blok van Nederland daar tegenover. En staat de bal binnen. 22-16. Nee, het is lastig voor Nederland. Je moet een goede service serie nog over hebben. om op dit moment een wedstrijd te kunnen kantelen. Het wordt heel lastig als een tegenstander nog maar drie punten verwijderd is van een plek in de halve finale. Lobianco met de service. Dijkema met de setup. Visser met een omloopbal. Prachtig mooi. Achter in het veld met die Italiaanse. puntje erbij voor Nederland. 22-17. Het is nog niet uh, gedaan. maar het is ook nog niet voldoende aan de Nederlandse zijde. Als Lauke aan raad. Dijkenmaar gaat serveren bij die stand van 22-17. Ik haal mijn hart vast met jou in mijn armen. Je bent een charmeur, je houdt de deur voor me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 Even de visser. En uh, hartslag. 22-17 was het, Lars. En het is 23-18. Het verschilt niet zo heel veel, maar het gaat zo sluipend wijs. De Hoewel, nu Del Coran een prachtige service. Er kan Janneke van Tiener helemaal niks aan doen. Die die daalt als reddingpad. En daar is het matchpoint voor Italië. ...wordt Nederland uitgeschakeld in de kwartfinale van dit EK. De Italianen rekenen erop, die gaan staan. Die roepen Uno, Uno. Nog één puntje en daar is Del Coro opnieuw met de service. Slechte stop van Stam moet Dijk maar die bal helemaal raar ophalen. En is het Vlier die via het blok nee, toch niet het punt maakt? Is dat Adi Getti die het afmaakt bij Piccinini? Piccinini veldt het oordeel over Nederland slaat de bal keihard langs het blok van Vlier en tussen Nederland in, af en toe in deze wedstrijd kunnen laten zien. Zodat het uitstekend kan volleyballen. Maar het niveau was niet constant genoeg. En dat was aan Italiaanse zijde wel het geval. En dus wint Italië met 3-1 deze wedstrijd. Is Nederland klaar op dit EK? Mogen ze naar huis? En wordt de weg naar de Olympische Spelen. Waarbij een plek in de finale van dit EK zo, zo belangrijk was. Een stuk, een stuk langer. Want nu... Heeft Nederland een veel moeilijker pad op weg naar die Olympische Spelen waar ze zo graag willen komen voor het eerst sinds 1996. Het is lastig, maar het is niet anders. Goed, gaan we weer ons concentreren op de Champions League. Wat kan Valencia nog bij die 1-0 achterstand tegen Chelsea, Frank? Nou, zo hard mogelijk als ze kunnen, in ieder geval aandringen. Schot van Jonas, zojuist levert nu een corner op. Vergili staat daar bij de rechtercornervlag. En uh, bij Chelsea in ieder geval iedereen terug. Komt die bal in de richting van Piatti. Die uh, oh, penalty. Duurfout, uh, zegt uh, Rizzola. En die geeft een penalty aan Valencia. En dan is daar de mogelijkheid voor uh, de Spanjaarden om 1-1 te maken. Die is ook wel verdiend hoor. Volgens mij is het Kalou de invaller. Notabene, hij staat er koud twee minuten in. Maakt zijn eerste Champions League minuten dit seizoen. Hij krijgt de gele kaart. Maakt dus de overtreding. Maar in het uh, woud van spelers is mij ontgaan wat er precies gebeurde. Inderdaad, de duwfout. Het is uh, duidelijk. Hij uh, duwt de man die de kans uh, daar dreigt te krijgen. Al Belda is dat volgens mij. Die duwt hij die ondersteboven. En inderdaad uh, Rizzola die uh, geeft een uh, penalty. Hij gebruikt er ook zijn arm bij. Dat zou zomaar, ik heb het niet heel goed gezien. Ik denk dat daar wel eens een handje bij kan hebben gezeten. Heel goed gezien in ieder geval van de heren scheidsrechters uh, in dit geval. En dus de kans voor uh, Soldado om uh, zijn uh, doelpunt te maken. Hij staat achter de bal. bal ligt op 11 meter. Hij heeft uh, 12 wedstrijden gespeeld nu in de Champions League. Dit zou zijn achtste treffer daarin moeten kunnen worden. Tegenover Petr Tjecht gefloten de aanlopen. Soldado heel rustig naar rechts geschoten. Tjecht gaat naar links. Dat betekent 1-1 bij uh, Valencia tegen Chelsea. Dik verdiende gelijkmaker, want Chelsea dacht die ene al wel even rustig over de streep te kunnen voetballen. Liet zich achteruit dringen. Maar uiteindelijk is het de, de aanvalsdrift van Valencia ze toch te machtig geworden. Dankzij de fout van Salomon Kalou en de penalty. benut door Soldado bij Valencia. In, in The Promise You Made. Uh, wat is er voor opschudding, Frank? Of valt het wel mee? <laughs> het valt wel mee hoor. Een ingooi die uh, drie meter verder naar achteren moet uh, worden genomen. En uh, daar wordt dan een boel drukte over gemaakt. En dat is ook wel logisch dat het stadion uh, Mestala weer een klein beetje uh, opleeft naar die 1-1. Gemaakt door Soldado uit een penalty vlak voor tijd. We zitten inmiddels in de blessuretijd. 1-1 de stand en Anelka, ingevallen bij Chelsea, had een 100% kans om 2-1 te maken. Kort na die benutte penalty, maar hij kwam ineens in balbezit nadat achterin bij Valencia weer even werd gestunteld die centrale verdedigers. En daar komt dan, oh, daar is er weer een mindere aanname van Soldado als hij dat toch beter had gedaan, had hij zeker drie extra kansen gehad. Vanavond, Maar zijn aannames laten te wensen over. En dus uh, levert hij ook een fix aantal kansen op die manier in voor uh, Valencia. Aan de andere kant trouwens staat uh, de doelman van Valencia ontzettend goed te kiepen. Want die heeft wel een aantal 1 tegen 1 situaties uh, voor zich gehad. Onder andere dus uh, van Anelka. Maar ook al van Torres en Ramirez een aantal. Uh, van allebei meer dan één ook. En uh, hij heeft al acht cruciale reddingen verricht. Zoveel kansen heeft Chelsea dus gehad. 1 tegen 1 tegen de doelman uh, van Valencia. En dat was eigenlijk allemaal voor het moment dat Valencia ging aandringen. Ik heb al gezegd, de 1-1 is in mijn ogen wel, wel terecht. Want Valencia wilde ook echt die 1-1 maken nadat Chelsea zich terugtrok op de eigen helft. Nu de ploeg uit Londen weer met een lange bal naar voren in de richting van Anelka. Die kopt in ieder geval de bal breed richting Malouda. Malouda gaat dan uh, proberen het strafschopgebied in te komen. Legt hem uiteindelijk maar, uh, maar breed. Dan moet die bal weer terugkomen. We terugkomen richting Kalu, Malouda nu, die aan de rechterkant blijft hangen. Kalu verstopt zich achter twee spelers van Valencia, dus de Fransman kan nergens heen met de bal. Wat dan te doen? Dan maar hard tegen een tegenstander aanschieten en hopen dat het goed gaat. Malouda loopt daar ook tegen zijn tegenstander op, hoopt dan misschien een klein beetje op een penalty. Uiteindelijk haakt hij een tegenstander en levert hij zo de bal weer in en kan Valencia op de eigen achterlijn ongeveer... Een, uh, een vrije trap gaan nemen. Krijgt Marouda ook nog voor natrappen? Want dat deed hij uiteindelijk. Een gele kaart, volgens mij is natrappen gewoon uh, volgens de FIFA uh, regels een uh, rode kaart. Maar goed, heel ernstig was het ook niet. Het zag er door de val van de verdediger van Valencia een stuk ernstiger uit. Maar opvallend dat Salomon Kalou na het veroorzaken van die penalty zich in de aanval ook al aan het verstoppen is. Nu kan hij aan de bal zich niet verstoppen. Moet hij de bal wel breed leggen? Wordt hij ondersteboven gelopen? Krijgt hij de vrije trap mee? Diep in de blessuretijd na die combinatie die hij aangaat met Bosingwa op het, op het middenveld. Kalou. Loopt nu een klein beetje hinkenpinkend weg. Maar hij is wel de slumiel van Chelsea met het veroorzaken van die penalty. En daarna dus het verstoppen op het moment dat de aanval gevaarlijk dreigt te worden. Obi Mikel achter de bal. Gaan we nog wat doen? Nee, we gaan niks meer doen. Komt er nog een gele kaart? Vanwege alle treuzelen dat er gebeurt is het Mata nota bene. Juan Mata ex Valencia die de gele kaart krijgt voor treuzelen. En dan moet de scheidsrechter Rizzoli ineens alle zeilen bij gaan zetten. En Bij het naar binnen lopen heeft hij nou afgefloten. Krijgt Joe Cole ook nog een gele kaart toegewezen. Ja, Het zal niet een rode kaart zijn. Dat is het in ieder geval zeker niet. Dus inderdaad heeft hij afgefloten. Omdat Chelsea zo ontzettend lang treuzelen met het nemen van die vrije trap. Nou ja, die zit ineens klaar. En is Chelsea nog wat gele kaarten rijken. Eindstand in Valencia. In de wedstrijd tegen Chelsea 1-1. Andy Houtkamp in het... Uh... Match center. Um, dat, is dat de enige wedstrijd die afgelopen is? Op die wedstrijd van vanmiddag na? Of is dat... Nee, nee nee, er zijn er al meerdere afgelopen. Leverkusen genk niet. Maar Mario Been gaat niet winnen. Want zojuist heeft Ballack 2-0 gemaakt. Uh, Michael Ballack voor Leverkusen. Uh, die wedstrijd is zo goed als afgelopen. Wel afgelopen. Arsenal Olympiacos. 2-1. Moeizaam hoor. Twee debutanten die scoorden bij Arsenal. Chamberlain en Santos. Maar 2-1 is... De uitslag 3-1 was het al bij Zenit Porto. Eerder vanavond Shakhtar tegen Apwell Nicosia. Weer een puntje voor de Cyprioten. Na de 2-0 winning uh, in de vorige ronde op Zenit. Nu een uh, gelijkspel uit. 1-1 bij Shakhtar. Dat is knap van Nicosia. Milan 2-0 gewonnen van Victoria Pilsen. Afgelopen. En Bate Borisov tegen Barcelona 0-5. En dat betekent dat dit een. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, de, de evenaring is van de hoogste scoren. Grootste score ooit van Barcelona in de Champions League 5-0. Villa was te maken van het vijfde doelpunt. En nog een rode kaart in de laatste minuut... bij Olympique Marseille tegen Borussia Dortmund. Die wedstrijd was nog niet afgelopen, nu wel. Um, Ajev krijgt uh, nog even de rode kaart... nadat hij al twee keer had gescoord. Uh, ik heb het al een paar keer gezegd. Zo van ABD-PNE. Twee keer scoren, twee keer geel, keurig. Ja, dat, uh, dan doe je het goed. Die wedstrijd is dus ook afgelopen. En zo hebben we eigenlijk één kleine verrassing. Nicosia, dat gelijk speelt tegen Shakhtar. En voor de rest eigenlijk... Ja, een grote overwinning van Olympique Marseille op Borussia Dortmund 3-0. Ja. En dat record van Kubala blijft dus nog even staan. Want Messi heeft, uh, nee, hij heeft het uh, geëvenaard, hè? Hij heeft het geëvenaard, ja, maar dus, dus niet verbeterd. Dan moeten we nog nog even niet op verbeterd. Op. Nee. Nou, maar dat komt wel, hoor. Als je ja, 23 ja, dat bent. denk ik ook wel. <laughs> Goed, dankjewel, uh, Andy. Um, we gaan het uh, even over een andere boeg gooien. De derde wielerploeg van Nederlands, Skil Shimano, krijgt een uh, nieuwe sponsor... en gaat naar verluid flink groeien. De manager van die nieuwe ploeg aan de lijn, Ivan Spekerbrink, goedenavond. Goedenavond. Wie wordt de nieuwe sponsor? Uh, dat maken we in het vroege voorjaar bekend van 2012. Oh, waarom? Nou goed, allereerst zijn we natuurlijk bijzonder blij dat wij een, een, een mooi bedrijf aan ons hebben weten te binden. En um, Zij hebben een lancerende nieuwe communicatie en marketingstrategie in het vroege voorjaar 2012. En dat is eigenlijk vlak na het begin van het, uh, van het wielenseizoen. Dus hebben we besloten om, uh, ja, om daar een, een, een mooi plan op los te laten. En, uh, en het uh, dan te gaan lanceren uh, op het moment dat ook een nieuwe campagne start. En moeten we dan, uh, om een beetje een idee te krijgen... moeten we dan denken in een bedrijf zo groot als uh, Rabobank, zoiets dergelijks? Um... Nou, we moeten denken aan een, aan een grote uh, Europese multinational. Of het zo groot is als Rabobank, dat weet ik niet. Dat heb ik niet uh, in, in die orde vergeleken met elkaar. Maar het is een groot bedrijf en een, een heel interessant bedrijf. Dus een, een bekende naam voor heel Europa, om even zo te zeggen. Nou, het kan nog wat bekender. En daarom hebben ze denk ik bij ons aangeklopt. Ja, ja, ja, dat klinkt logisch. Uh, ja. Nou, hebben jullie een Duitse sprinter, hè? Marcel Kittel. Uh, ja. Ook nog Degenkolp, ook een Duitser aangetrokken. Ja. Dan denk je al snel dat er misschien wel een Duitse sponsor of in ieder geval een sponsor met Duitse belangen uh, bij zit. Denken we dan in de goede richting? Uh, ja, dat is klopt. Uh, zeker belangen in Duitsland. Uh, uh, ja, een multinational zegt het al: belangen over de hele wereld en in ieder geval uh, in Europa. En zeg maar, de, de zwaartepunten liggen in Duitsland, Frankrijk en de Benelux. Mm -hmm. Dus inderdaad ook in Duitsland. Ja. Bent u bij de gesprekken geweest uh, al die tijd, de onderhandelingen? Of is dat uh, uitbesteed? Ja. Nee, dat soort dingen besteed ik liever niet uit. Nee, nee daar ben nee. ik uiteraard bij geweest. Ja. Ja. En op een gegeven moment is het rond. En ja. met wat voor gevoel zat u toen in de auto? Ja, uiteraard, uiteraard verheugd. Het is eigenlijk een, ja, verheugd. Want, uh, wanneer... ja, want dan vraag ik me af, want, wat kan er, wat kan er meer nu? Nou goed, kijk, eigenlijk wat wij als ploeg nastreven, we zijn natuurlijk uh, relatief uh, ambitieus, maar ook bescheiden uh, begonnen. Uh, wij streven een soort van optimum na, waarbij wij heel veel uh, waarvoor ons geld kunnen bieden voor partners. Waardoor ik weer continuïteit kan bieden aan, aan onze renners en personeel. En dat waarvoor geld, dat is met name dat je uh, in grote wedstrijden kunt rijden. Dan scoor je de meeste exposure voor, uh, ja, voor je sponsors. En geef je de renners het mooiste podium waarop ze zich kunnen tonen. Nou goed, en uh, wij waren altijd afhankelijk van wildcards. Dat zullen we misschien nog wel zijn. Maar als ploeg ja, moet, je, um, moet je een stap zetten om vrij verzekerd te zijn van die grote wedstrijden. En, um, en daarvoor moesten we gewoon weer groeien. Uh -huh. nou goed, en toen kwam deze opportuniteit voorbij waar we, uh, ja, waar we graag gebruik van maken uiteraard. Ja. Maar zeker is het toch nog niet, hè? Uh, de, de, de, ik heb begrepen dat uh, de UCI... Uh, pas vanaf 1 november bekend maakt wie volgend jaar in die World Tour uh, ja. uh, mag meedoen en wie World Tour ploeg wordt. Ja. Als dat nou niet doorgaat, gaat dan de sponsor ook niet door? Nee, dat is niet aan de orde. Nee, we hebben een, een hele mooie overeenkomst gesloten en het doel is heel duidelijk: we willen grote wedstrijden rijden en natuurlijk graag via een World Tour licentie. Uh, krijgen we die niet komend jaar, dan uh, heb ik dus zeer, uh, ben ik er eigenlijk wel van overtuigd dat we hem in 2013 wel zullen hebben. Hmm. Maar uiteraard is er ook een andere manier om in de grote wedstrijden uh, aan de start te komen via een uitnodiging. En uh, Met het project dat wij volgend jaar presenteren, ben ik er wel van overtuigd dat we daarvoor uh, in aanmerking gaan ja, komen. Het werkt via een puntensysteem, dus ik kan me ook nog voorstellen dat er misschien nieuwe renners nog worden gehaald... om op die manier misschien ja. wat, nieuwe punten te, wat extra punten te verdienen. Ja. Dus het is ja, niet dat uitgesloten is dan... dat er nog meer renners worden aangetrokken? Ja, we gaan de ploeg nog wel, nog wel volmaken, inderdaad. Uh, de andere kant van de verhaal is natuurlijk wel dat we al een uh, eind richting oktober gaan. En de meeste renners inderdaad al onderdak zijn. En ik moet ook zeggen dat we al behoorlijk tevreden zijn met hoe we de ploeg hebben opgebouwd tot dusverre. Maar hij zal nog verder uh, versterkt gaan worden. Ja, ik kan me voorstellen als je onderhandelt met een renner. praat u dan met die renner ook wie de nieuwe sponsor is, of houdt u dat zelfs voor de renners geheim? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het is me enorm goed bevallen dat we dit in alle rust uh, hebben kunnen doen. Uh, eigenlijk was niemand op de hoogte waar we mee bezig waren. En dat, uh, dat is wel, dat zorgt wel voor een erg uh, rimpeloze onderhandeling. Dat is me goed bevallen. Dus ik heb zeker niet met renners uh, hierover gesproken. Ja, dus de nieuwe renners die worden aangetrokken krijgen niet te horen wie hun nieuwe werkgever wordt? Tenminste, ja, hoe die heet. Renners, <laughs> Ja, de nieuwe renners die weten nu in ieder geval dat, er, uh, ja, dat de ploeg uh, uh, haar schaal zal vergroten. Ja. En ik denk dat het het belangrijkste is. Ja. Nog, nog één slotvraag. Is, uh, is het niet uitgesloten dat er ook een vrouwenploeg komt? Um, nee, het is niet uitgesloten. Dus er komt een vrouwenploeg? Nee, dat zou kunnen. Ja, goed, wij zijn, wij, de deal is nu rond. En, uh, en we zijn nu aan het kijken hoe wij, uh, hoe wij kunnen gaan activeren en dergelijke. Ja, maar dat bespreek, dat zouden... dat, dat, dat bespreek je natuurlijk aan tafel op zo'n moment. Ja. Ja, maar goed, um, een ander verhaal is dat er nu een UVI-deadline is voor ploegen die uh, die zich willen registreren. Dus we moesten heel snel uh, moesten we actie ondernemen. Hmm. En we gaan nu het plan het plan verder uit uh, plan verder uitwerken. Ja, okay. Dat is zeker een, een heel gerede optie. Ja, dus de intentie is er in ieder geval om ook met een uh, professionele vrouw te komen? Ja, ja, precies. Goed, dank u vriendelijk. Ja, en, en echt bedankt, veel sterkte uh... met het geheim houden van de naam. ben benieuwd hoe lang het duurt. Ja, het zal een uitdaging worden als ik dit ja, allemaal zo hoor. Dat de de denk de ik de ook, de ja. Ivan ja. Spekenbrink van uh, Skills ja. over de nieuwe wielenploeg, De derde wielenploeg, die dus komt met een uh, mannen. En grote kans dat het ook nog een vrouwenploeg komt. Dan gaan we naar uh, de hockeycompetitie. Want in die competitie bij de mannen in de hoofdklasse... werd vanavond een volledig programma afgewerkt. Verslaggever Gerard de Groot. Ja, we waren zelf aanwezig in deze midweekse serie. De hele hoofdklasse speelde een wedstrijd bij de hockeyers Rotterdam HGC. Het werd uiteindelijk 2-1 voor Rotterdam. Moeizaam... Zou je zeggen als je zo de score ziet. Maar ik ga er zo even praten met de coach van Rotterdam, eh, Reinoud Wolf. Rotterdam was eh, nou, zo niet een, een klasse. Misschien dan wel driekwart klasse beter. Eerst even de andere uitslagen. Laren Kampong werd 2-2. Schaarweide SCAC ook 2-2. Hurley Amsterdam 1-3. Bloemendaal pinoquet 4-0. Den Bosch Oranje Zwart 3-3. Ja, en ik zei het al, eh, Reinoud Wolf. Als je naar die 2-1 kijkt bij Rotterdam HGC. Dan zou je zeggen, het was moeizaam. Maar... Dat was het niet, hoor. Nee, qua veldoverwicht en, en, en kansen creëren was het er niet. Maar als je die kansen niet maakt, dan blijft het natuurlijk lang spannend. Zeker tegen een ploeg waar uh, de grootste kwaliteit toch van is... om heel makkelijk uit weinig kansen te kunnen scoren. Ze hebben weinig kansen nodig, jullie hebben dus veel kansen nodig. Is dat waar je aan het werken bent? Dat je daaraan moet gaan werken? Wil je mee gaan draaien om die playoffs? Ja, absoluut. We creëren vandaag echt heel veel... En we maken er uiteindelijk maar twee, maar twee. En dat is te weinig voor het overwicht wat je hebt. En je zegt terecht, dan, dan oogt het spannend. En, maar dat is het eigenlijk feitelijk ook. Maar onnodig. Toch droop het er niet vanaf, Rijnhoud van deze wedstrijd het, het was een beetje een woensdagavondwedstrijdje, zou je zeggen. Jullie waren zoveel sterker aan HGC konden echt weinig inbrengen. Nee, die, die konden kon eigenlijk geen vuist maken tegen ons. Dat, dat, dat is absoluut zo. Maar, maar toch blijft het, blijft het listig. En die woensdagavond zal er beslist ook een rol in spelen. En niemand heeft daar... Iedereen vindt het moeizaam om woensdagavond te tracteren, ja, dat blijkt. Je bent uh, op weg naar de playoffs. Dat, dat althans is je doelstelling, denk ik, of denken jullie al verder? Nee, dat heeft geen enkele zin om verder te denken. Want uh, als, je, als je uiteindelijk meer wil, zul je eerst moeten plaatsen voor play-offs. En het liefst zo goed mogelijk. En dat is, uh, dat is de inzet nu goede competitiestart, uh, ondanks het feit dat Robert van der Horst... jullie grote steunpilaar, de international, ja. er niet bij is geweest tot nu toe. Nee, klopt. Dat was een enorme teleurstelling. Die kwam natuurlijk toch gebaseerd terug uit, uh, uit Duitsland... naar de EK bij Nederlands team. Uh, en dat ging in de eerste wedstrijd uh, David houden tegen Laren. Die wedstrijd verloren we ook. Maar daarna hebben we het heel goed opgepakt, Goede ja. Goeie vervanger daarachterin, uh, die jonge jongen, die Hagemans. Jan heeft het, die, die grijpt echt zijn kans volledig. En Jan is, uh, is hartstikke jong, 20-21 jaar, maar speelt, uh, speelt samen met Hitte Teurstaan, zijn grootmeester achterin. Ja. Waar, waar komt hij ineens vandaan? Uh, waar, waar hebben jullie die opgevist? In Victoria. Die, uh, hij woont en studeert uh, medicijn in Rio in Rotterdam. En, uh, en probeert het. Goede aankoop. Ja, beslist. HGC, we hebben het er net al even over gehad. Je zei dat ze hebben weinig kansen nodig. Um, is dat de ploeg die ook mee gaat draaien bij die play-offs? Dat, dat denk ik wel, want ze hebben uh, As is natuurlijk een prachtige hockeyer. Rob Short is, is meer dan ervaren. En, en, en Kanstauber is misschien wel de meest onderschatte spits van, van Nederland... en heeft een voortreffelijke corner. En, en de onhebbelijkheid voor ons dat hij vaak zijn eerste corner scoort... en dat deed hij vandaag ook weer geweldig. Dus... Blij met uh, toch die 2-1 zegen? Of uh, ga je straks nog even praten in de kleedkamer en zeggen... jongens, wat gaan we daaraan doen? Ja, de, je kan altijd wel wat lopen zeuren. We hebben goed gespeeld, heel veel gecreëerd... en 2-1 uh, winst was de inzet vandaag dat hebben we gedaan. Komt vanzelf, hè? Ik mag het hopen, ja. Oké, okay, kijk maar eens even op de ranglijst uh, hoe jullie ervoor staan. Want Amsterdam was de enige van de topploegen... Uh, die met zeven punten bovenaan voordat, uh, stonden voordat deze ronde begon. Amsterdam won. Heeft tien punten uit vier wedstrijden. Rotterdam, jullie staan nu tweede. Eén puntje achter Amsterdam. Vier gespeeld, negen punten. Laren, vier gespeeld, acht punten. HGC... Vier gespeeld, zeven punten samen met Bloemendaal, dat er weer een bij zit. Vier met zeven en onderaan is het uh, drie punten voor Hurley en Den Bos En nog maar twee punten voor Oranje Zwart. Goed, dat was Gerard de Groot. We gaan terug naar het uh, volleybal, u heeft het kunnen horen, in Monza werd Oranje uitgeschakeld. De Nederlandse vrouwen verloren in de kwartfinale van Italië met 3-1. Gaan napraten, dat doet uh, Lars Geerts met een van de Oranje speelsters. Ingrid Visser, dit was waarschijnlijk het laatste EK wat jij zult spelen. Dit moet een ongelofelijke teleurstelling voor je zijn. Nou, nu je het zegt, ik had er niet eens aan gedacht eigenlijk. Ik was met de wedstrijd bezig, zoals elke wedstrijd, dit toernooi. En nu je het zegt, ja, het is mijn laatste EK. Uh, je hebt een puikenwedstrijd gespeeld, een hele goede wedstrijd gespeeld. Maar het was niet voldoende, Italië was beter. Ja, dat klopt. Uh, vanaf het begin uh, eigenlijk niet zo. Er waren een paar zenuwen die meespeelden... Maar da daarna dacht ik dat we wel de controle hadden eigenlijk en dat, het, uh, ja, dat we steeds beter zouden kunnen spelen. Maar ja, uh, Italië die, uh, die kreeg van publiek hulp en uh, die ging ook vliegen en uh, dan is het heel lastig terugkomen. Um, jullie wonnen uiteindelijk nog de derde set. Dat deden jullie met uitstekend serveerwerk, heel goed blokkeerwerk. Uh, was het de Italiaanse service die er uiteindelijk in de vierde de, de nek om deed? Uh, ja, een beetje van alles volgens mij, ze, hadden, ze hebben natuurlijk altijd wel een goede surf. Uh, ik denk dat de paas wel redelijk was, uh, alleen wij hebben te gehaast gespeeld denk ik. Uh, uh, ja, veel fouten, persoonlijke fouten gemaakt en dat moet je niet tegen de Italianen doen, want uh, dan lopen ze weg. Uh, drie grote toernooien gespeeld in de afgelopen twee jaar, het EK in 2009. Het WK in 2010 en nu dit EK niet van Italië kunnen winnen. Wordt het een beetje een trauma? Uh, nou ja, we weten dat het altijd lastig is tegen Italië. Maar ja, daarom staan ze ook uh, iets van tweede of zo op de wereldranking. Uh, ja, goed, uh, we weten op een dag dat we ze wel kunnen verslaan. Maar ja, helaas is dat nu nog niet gebeurd. Um, het EK had een hele belangrijke stap kunnen zijn op weg naar de Olympische Spelen. Wat natuurlijk het hoofddoel is van dit team. Um, wordt het, is het voor jou daarom ook extra lastig om hier te verliezen? Uh, nou ja, ik heb het EK altijd gezien als een toernooi op zich. Uh, de weg is nog lang, uh, je weet niet wat er gebeurt. Uh, ja, ik, zie daarna, ik zie hierna wel wat er, wat er gaat komen. En, uh, elke wedstrijd is weer een wedstrijd. En ik heb nog steeds de overtuiging dat we, dat we Olympische Spelen kunnen halen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ingrid Visser was dat kort na dat verloren duel met Italië. Het gaat goed met Robert Maaskans, u weet wel. De coach die vorig seizoen overstapte van Nac Breda... naar Ponce Poolse Wisla Krakau. Maaskans maakte de ploeg kampioen en haalde daarna op een haar na de Champions League. En toen dat niet lukte, lotte Wiesler Krakau in de Europa League, onder meer FC Twente. En morgen staat Maaskans in Enschede tegenover zijn collega Co-Adriaanse. En de beide heren schuwden een complimentje meer of minder op de persconferentie vanmiddag niet. De reportage is van verslaggever Ragnar Niemeyer. Ja, Robert is zoals uh, zoveel trainers uh, kroonprins geweest. Misschien is hij het zelfs twee keer geweest. Nee, maar ik heb heel veel respect voor Karl -Adrians. Ja, hij ziet er ook wel goed uit, moet ik zeggen. Die mening die doet er ook wel wat toe voor mij. Had Altijd goed gekleed. Ik vond hem een, een aantal weken geleden... Uh, had ik bijna het idee dat hij aan de botox was zo goed, zag hij eruit. Uh, goed in het haar, uh, goed gebekt... Ik, denk als ik, ik zou heel blij zijn als ik een carrière zou kunnen hebben zoals dat heeft. Naar buiten toe altijd uh, weet hij uh, de club uh, goed te verkopen. <laughs> Jij ja, moet een leuk item hebben vanavond, hè? Dat lukt op deze manier wel, maar het wordt ondertussen misschien een beetje flauw. En dus maar even serieus over Wiesla Krakau, de landskampioen in Polen... en momenteel de nummer drie in de stand. Maaskant vertrok ruim een jaar geleden bij NAC op stel en sprong naar Wiesla. Ik heb binnen een aantal uren beslissing genomen om daar naartoe te gaan... Uh, binnen drie dagen ben ik uh, met mijn uh, toenmalige vriendin... nu inmiddels vrouw, uh, verhuisd naar, uh, naar Krakau. En wat ik daar tegen ben gekomen is een, uh, een club... die op dat moment niet goed in elkaar zat. Waar, die was uitgeschakeld voor Europees voetbal. En daar heb ik uh, samen met Stan Valk en mijn, met mijn staf... hebben we daar een team van gemaakt. Tot het kampioenschap van Polen... wat uh, zeer groots gevierd is op het, op het grootste plein van, uh, van Europa... En uh, daarna zijn we voor onze tweede droom gegaan binnen de club. En dat was het halen van de Champions League voetbal. En dat bleek te lukken tegen Apuel Nicosia, zoals u hoort. Maar de 1-0 overwinning thuis was in het uitduel net te weinig. Een late treffer zorgde ervoor dat Maaskland met zijn ploeg uitkomt in de Europa League, niet in de Champions League. Ja, we zijn... Uh... We zijn erg goed gestart in de, in de Champions League-campagne. En daarna zijn we tegen een tegenstander aangelopen... die uh, kwalitatief gewoon wat verder was dan wij, uh, dan wij zijn. Maar dan kan je altijd weer zien aan de resultaten van die ploegen... hoe die, uh, hoe die verder gaan. Als je kijkt naar, naar Apoel. Hij uh, heeft in de Champions League nu gewonnen van Zenit. Dus ik ben ook erg nieuwsgierig wat ze, wat ze vanavond gaan doen tegen, tegen Shakhtar. Uh, maar daar kan je zien dat... we dat we heel dicht bij dat niveau waren. Dat moet Wiesla morgen dan maar laten zien tegen FC Twente. En Maaskant denkt dat er tegen de ploeg van Ko Adriaanse best kansen liggen. Dat gezegd hebben realiseer ik me wel heel goed dat Twente wel verder is dan ons. En die hebben toch wat, uh, wat, wat meer ervaring. Ik denk ook dat de lat bij Twente wat dat betreft wat hoger ligt. Uh, wij, uh, voor heel veel spelers van mij is dit de eerste keer. Het was toch een tijdje geleden dat, dat Wiesla weer Europees heeft gespeeld. Ja, ik denk wel dat wij ons kunnen meten, maar dit is een zware pool. En dat uh, onze doelstelling is om te proberen om verder te komen. Ik steek ook niet onder, onder stoelen of banken. En we realiseren ons dus heel goed dat het niet een makkelijk verhaal is. Fuck off. Fuck niet van de wijs brengen. Robert Maaskant en zijn vrouw hebben het prima naar hun zin in Polen, in Krakau hoewel een filmpje op internet hilarisch is en anders doet vermoeden. Polen is leuk voor nu, maar Maaskant kijkt stiekem wel al verder. Hij hoopt dat de prestaties van zijn ploeg zullen opvallen... en hem vroeg of laat naar een grote club zullen brengen. Ja, nou ik denk dat het algemeen bekend is dat mijn, uh, mijn ambities daar altijd hebben gelegen. Ik denk dat dit een, het naar Polen gaan een hele verstandige stap is geweest... om, om nog meer ervaring op te doen en om, uh, om bij een topclub te kunnen werken. Met alle, met alle spanningen die dat met zich meebrengt. En uh, nou, het zou fantastisch zijn als dat ooit zou uitkomen. Ik zou heel blij zijn als ik een carrière zou kunnen hebben zoals Ko dat heeft. En zo eindigen we waarmee we begonnen met complimentjes. Nee, Ko Adriaanse en Robert Maaskant, die liggen elkaar wel. Een reportage van uh, niet Niemeij. Bij Wiesla Krakow staan uh, de Nederlandse spelers Q Jalins en Michael Lamey onder contract trouwens. Jalins staat tegen Twente in de basis. Lamai hoort dat pas morgen. FC Twente heeft na één duel één punt. En Wistak-Krakow staat nog op nul punten. Morgenavond dus Europa League-avond. Natuurlijk ook bij Danoes, zoals u van ons gewend bent. Vanaf 7 uur een extra uitzending. Met vanaf 7 uur 20 tegen Wiesla-Krakau. Eh, ook om 7 uur, trouwens, Garkuf tegen AZ. En om 5 over 9, Rapids Boekarest tegen PSV. Dat allemaal live op Radio 1. Zometeen, met het oog op morgen, dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag.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 Tot en met 15 maart op tournee in Nederland en België. Kijk op ot-rotterdam.nl. Je houdt van je huisdier, dus kies je BAVAR topkwaliteit. Zoals BAVAR nieuwe teken- en vlooiendruppels, het voordelige alternatief. Beschermt en bestrijdt met gemak. BAVAR, de mensen die van dieren houden. Kom zaterdag 1 oktober naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl.